Paniek op Ganymedes. Een hoerspelserie van Henk van Kerkwijk. Regie, Ad Neubler. 2177. Het hele zonnestelsel is bewoond. Met behulp van kunstzonnen zijn het koude, verafgelegen Pluto... en de grote manen, zoals Jupiters groene, gasbedekte Ganymedes... bewoonbaar gemaakt. Het verrichten van routinehandelingen en het gebruik maken van kennis... Wordt in 2177 vergemakkelijkt door dectors, Dobbelsteen grote geheugens. Miniatuurcomputers die via een om het hoofd geklemde band op de hersens worden aangesloten. Werkelijk beheerst wordt het leven in 2177 echter door het ringprincipe. Een methode ontwikkeld om veroudering tegen te gaan, waarbij de mensen om de 20 jaar, en elke 20 jaar is een ring, in zogenaamde ringinrichtingen worden verjongd. Een ontdekking van de natuurkundige Yukio Kurisawa veroorzaakt een ramp op Ganymedes. Zijn versterker, die het geringe menselijk vermogen tot telekinese vergroot... dat is het door gedachte concentratie in beweging brengen van voorwerpen... bewerkstelligt de verwisseling van alle baby's. Wanneer de kinderen ten slotte zijn teruggebracht... blijkt één kind van Ganymedes verdwenen. Floris, het jongste kind van Aileen. Na navraag door het hele zonnestelsel blijven slechts vier mogelijke vindplaatsen over. Venus, de oude aarde, Mars en de asteroïde Juno, waar een laboratorium geen antwoord geeft. Wanneer Yukio, zijn zoon David en Aline op Juno arriveren, vangen ze daar een nieuwsbericht op van Mars. Nog geen half uur geleden heeft zich opnieuw een geval van ontvoering voorgedaan. De achtste ontvoering in de reeks van de laatste maand. Oh. Het slachtoffer oh dat... is de ganumeese politie-inspecteur Maldoor. Nee, dat... de ontvoering moet onmiddellijk na aankomst van de inspecteur in zijn hotel hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen, kort na het interview dat ik vanmiddag met hem mocht hebben. Overigens wel... wijst de politie erop dat hiermee het patroon van de voorgaande ontvoeringen op twee punten werd doorbroken. Ja, dus de ontvoering vond dit he? keer niet plaats op weg naar een ruimtehaven en het slachtoffer was geen zakenman. Vooral het laatste stelt de opsporingsambtenaren voor een raadsel. De vorige ontvoeringen waren duidelijk op het verkrijgen van een losgeldgericht. Maar wat kan in dit geval toch nauwelijks het doel zijn? Ja, wie zou er nou een stuiver voor die idioot over hebben? Intensier. Ja, zet nee, maar trok. uit, David. Het is net goed voor mijn pap. Ik had hier allemaal niet zo heel verschrikkelijk ontzettend moeten behandelen. We gaan ook geen verbanden die er niet zijn, David. Dat is net zo onlogisch als toverij. Jij begrijpt best wat hij bedoelt. Ja, maar dat is een onredelijke gedachte. De ontvoering van de idioot van de Molde Ror is geen opgelegde straf. Die ontvoering is toeval. Die ontvoering is het werk van een Martiaanse bende. Wij hebben daar niets mee te maken. Excellentie. Moment, professor Foucault. Eerst dit telegram dicteren. Klaar? Ja, vervangende. De gekozen regering van Ganymedes aan de Federatie der Twintig Koepels op Mars. Met verbeestering en verontwaardiging hebben wij via de interplanetaire nieuwsdienst kennis moeten nemen van de ontvoering van de door ons aan uw regering ter beschikking gestelde heer C.D.L. Malderoor inspecteur der Ghanimese politie, recherche sectie 14. Wij protesteren krachtig tegen deze ontvoering, welke plaatsvond in een onder uw juridictie vallend gebied. Wij tekenen bovendien ernstig protest aan tegen het feit dat het bericht omtrent de mandaat ons niet voor de openbaarmaking. Ja, zelfs op dit moment nog niet, via de daartoe geëigende diplomatieke kanalen heeft bereikt. Wij eisen en verwachten een spoedige vrijlating van de heer Maldoror. Wij zien een officiële verklaring van uw regering omtrent het gebeurde met ongeduld tegemoet. Mocht er onverhoopt geen voor ons bevredigende bi-gouvernementele oplossing in deze kwestie gevonden worden, dan zullen wij ons tot onze spijt genoodzaakt zien een formele klacht bij de interplanetaire regering in te dienen. Direct verzenden met de gebruikelijke ondertekening. Ja mevrouw, u kunt gaan. Goed, ik. <tankt> het taal, excellentie. Ze dwingen ons het op deze manier te spelen. Ze laten na ons voor meer op de hoogte te stellen. Verzuimen zelfs een spijtbetuiging te verzenden. Of een blijk van deelneming aan de vrouw, de kinderen... en de andere bewoners van de koepel van Maldoror. Ja, dan zijn wij het. Aan onze geloofwaardigheid als regering van een zelfstandige wereld verplicht... ons misnoegen over de gang van zaken in niet mis te verstaande termen kenbaar te maken. Uh, zal het het onderzoek niet uh, negatief beïnvloeden? Het is zijn? geen op zichzelf staande misdaad, meneer Voetman. Het is de achtste in de reeks van de laatste maanden. Overigens werkt die zogenaamde groep van het Zwarte Plateau al jaren ondergronds. Een misdadigersorganisatie in deze tijd. Hm, Ongelooflijk. Ondenkbaar. Betreft hier Mars. Niet een van de goed geadministreerde werelden van ons zonnestelsel. De interplanetaire regering heeft vaak genoeg haar hulp aangeboden bij het uit de wegruimen van die misstanden. Maar dat is altijd afgewezen. De federatie der twintig koepels is uitermate gevoelig voor elke inmenging van buitenaf op Mars. Een vlug geïrriteerd zijn. Wat zijn oorsprong vindt in de onzekerheid en de zwakte van de regering daar. De twintig koepels vertegenwoordigen Mars dan wel bij de interplanetaire regering. Maar in feite oefenen ze geen absolute zeggenschap op de eigen planeet uit. Er zijn tientallen, zo niet honderden, kleine gemeenschappen, kleine koepels, overdekte kloven, bewoonde minikraters die zich weinig of niets van de federale regering aantrekken. En technologisch zijn ze ook lachter gebleven, Slency. Het is toch belachelijk dat Mars op het laatste van de 22e eeuw nog steeds geen eigen zuurstofrijke dampkring heeft. De mensen daar uh, hokken onder stadskoepels, waar ze zich niet zonder allerlei voorzorgsmaatregelen, zoals ouderwetse ruimtkostuums, buiten kunnen begeven. Wat u zegt. Nee, toch vreemd. Wat? Die ontvoering. Waarom kozen ze inderdaad geen zakenman? Waarom Maldoror? Een onbruikbaar politieman. Te bureaucratisch om effectief te zijn. Hm. Maar wij kunnen de verdwijning van een Ghanimese ambtenaar niet zonder formeel protest laten passeren. Maar er moet toch een reden zijn. Maar die is niet de reden van uw komst. Hoe staat het met uw onderzoek? Uh, ja, wij hebben een tweede werkelijk representatieve steekproef genomen als controle op kurisava's haaster en noodgedwongen oppervlakkig onderzoek. De resultaten zijn nu bekend. Kurisava's veronderstellingen worden over de hele lijn bevestigd. Ook dat mm. nogal uit de lucht gegrepen idee dat, hoe zei hij het ook alweer, de ja, dat het verplaatsen van de kinderen met een zekere zorg gepaard ging. Juist daar had hij het voorkomen bij het rechte eind. De kinderen sliepen zo rustig... dat het soms uren duurde voor de ouders de verwisseling ontdekten. Daarnaast blijft het patroon van de tegengestelde milieus zo opvallend. Mijn je lag notabene bij een groep post-anarchistische predikers. Hmm. Als je dan bedenkt dat het een onbewuste wens was... die door de telekinetische versterker gevoerd werd. Hmm. Excellentie, er zit een glimmig soort humor in het onbewuste van Corizawa... zou ik bijna zeggen. Een fundamentele onverantwoordelijkheid heerlijk. Ja, het feit dat... Kurizawa's ideeën over uh, zowel de zorg als de plammatige grilligheid waarmee de verplaatsing gepaard ging nu zijn bevestigd, houdt op zich natuurlijk geen verklaring van de verschijnsel in. Het is niet meer dan een constatering over het hoe en het waarom tasten we nog in het duister. Maar dokter Milton, de directeur van de psychiatrische inrichting waar Kurizawa onvertuigelijkerwijs wordt heen gebracht, heeft zich intussen op de rapporten gestort. Een analyse ervan zal volgens hem onze inzichten over de werking en de relatieve kracht van het onbewuste. Zeven grote. Het onbewuste van iemand als Kourisawa. Ik geef toe, excellentie, dat het ongewenst is... om uit één enkel geval vergaande gevolgtrekkingen te maken. Geen maar... moeder op Ganymedas zal vergeten... wat hij hen in de afgelopen dagen heeft aangedaan. Hoe terecht die constatering... Ik, ver... Ik verafschuw die man. Ik vind jou aardig in de hele aankomst van niets te vinden. Alles werkt normaal. We moeten verder het laboratorium in. Papa? Ja? Papa, vind je mij aardig? Wat? Ik, ik bedoel, waarom stel je die vraag... Natuurlijk vaag? vindt jouw vader jouw aardig David. Ja, ja. Alleen, uh, we moeten nu onze aandacht bij het onderzoek houden. Geef je me dan een hand? Ja, dat wil ik wel doen. Maar waarom? Is er iets mis? Kijk eens op je polsanalysator. Nee. Alles is hier toch in orde? De lucht is goed, geen spoor van giftig gas... Geen spoor van een vreemd micro-organisme dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Geen spoortje radioactief. Wacht niet zoveel, Yoekenjoe. Geef hem gewoon een hand. Ja, zolang we hier zijn, hou je me vast. Ah ja, ja. Je mag me best hard knijpen hoor. Dan knijp je ook nog zo verschrikkelijk ontzettend. Ik kan er best tegen. Oh, je knijpt zelf, behoorlijk. <laughs> Jouw dat ik nog niet harder kan, hè? We moeten nu verder, David. Ja. Blijf opzij van de deur, Yoekenjoe. Ik kijk eerst door het ruitje. Ja. Ze. Kijk daar nou. Kom eens kijken, David. Twee hele grote poppen, stoelen Poppen met hun been over elkaar Precies Jeremy en Angelo De rechter is Angelo Daar, Daar. Wat leuk, leuk dat, dat jullie op de de bezoek komen. komen Dat zijn de stemmen van Jeremy wat en Angelo nou, he, dat, dat wij dat niet zijn Als de deur open gaat dat, de startenbandjes dat zijn alleen de maar twee poppen Dat, is... dat hadden jullie natuurlijk al door Ja en je kan natuurlijk wel bij ons op schoot gaan zitten. Maar, maar we, kunnen we kunnen jullie jammer genoeg niet, niet even niet Mijn mondbeweegd, pap. Al zijn we het dan niet zelf, jullie zullen onze gasten vast heel ambusant vinden. Gewoon recht doorlopen. En dan zaal B. Gasten! Dus er zijn toch mensen. Ja, maar dan ja, vertonen ze zich dan niet. Dat moet je ons nog is. even goed bekijken. Ik heb al dat knutselwerk niet voor niks gedaan, per slot. Vinden jullie niet dat ik mooie bruine ogen heb? Het zijn nog echt antieke glazen ogen van de oude aarde. Oh, Zeker 200 jaar oud. Angelo houdt altijd het beste voor zichzelf. Dat Ik moet het je. met twee stukjes geverfd plastic doen. En dit blauw is echt niet het stralende, dromige blauw van mijn eigen ogen. Nou, nou abuseren jullie, jullie en wees vriendelijk voor onze inwoning. inwoning. Ze, ze kunnen het tenslotte slot ook, ook niet helpen. Zie je, inwoning. gasten Zullen we doorlopen? Zal het meest uit zijn ze Eerst de deur dicht doen. Ja, ze beginnen weer opnieuw. Wat leuk dat jullie ja. ja, Het staat ook, ook aan de deur, ja? ja. nou hè? Dat wij dat niet. Ik zei je, toch, als de deur open gaat, dan start het bandje. Wij zijn alleen maar twee Nou wil ik weten vroeg wat er met z'n allen gaat. Je kan natuurlijk wel tegen ons op stoot gaan zitten. Maar we kunnen jullie jammer genoeg niet even kiepen. Kom nou hier, hier naartoe. Gewone gang. Met een deur aan het eind. Ja, dat is meestal zo. Zijn het dit echt ook zulke aanstellen? Dat was een krankzinnige papa. Nou, ik vond het eigenlijk wel verschrikkelijk ontzettend goed. Ja, ze gaven geen enkele informatie. Verreel. Die opmerking over gasten en inwoning was opzettelijk vaag. Ja. ik vraag me af. Ach, het is jammer dat ik hun publicaties niet heb bijgehouden, dan wist ik waaraan ze werken. Ja, maar wat vraag je nou af? Die mensen. Die gasten. Misschien zijn ze zo druk bezig met. Misschien waren ze juist het automatisch signaal aan het repareren toen het kind, toen Flores. En nu brengt de verzorging zo'n drukte met zich mee, Jukio. Nee? Nou, ik. Ik weet het niet, het kan ook nee, niet. Nee, nee, nee, Eileen. Papa, ik vraag me af, dat zei je toch? Juno is een van de mogelijke vindplaatsen, Yukio, nog steeds. Ja, maar eerlijk gezegd, de meest onwaarschijnlijke. David, niet vooruitlopen. Laat mij die deur open doen. Wat een heel verschrikkelijk ontzettend grote beest staat daarop. Ze dachten zeker dat alleen een half blinde laboratorium kan bezoeken. Het is vochtig hier, zeg. Ja. Kijk eens wat een condens aan de wand. Trouwens, mijn polsanalysator registreert een hoge concentratie waterdamp. Doe die deur nou open. Ja. Ja, deze gaat wat ingewikkeld. Ja, je treuzelt altijd zo. Rustig, Kappertie, nou, daar is hij niet op slot. Je hebt nog steeds niet gezegd wat je nou afvroeg. Ben je ergens bang voor? deze. je Ja, er iets, iets links ja. ja. Hey. Mijn god, Joekiel. Enig nieuws van die couriers hij moet inmiddels toch op juni zijn gearriveerd. Hooguit over zijn onbewuste excellentie. Dan zult u heel wat modder opgewaggerd hebben. Wij houden ons niet bezig met goed of kwaad. Dr. Milton en ik werken met de gegevens die wij vinden zonder ons daarbij aan een moreel oordeel te wagen. De zaak is afgezien van het soort duistere hypothese al lastig genoeg. Het valt uiterst moeilijk om de uitgeoefende kracht, de versterkte telekinetische impulsen die baby's weer rondvliegen te rijmen met de ongelooflijk verfijnde wijze waarop die kracht werkte. Het dwingt ons tot de aanname of van een immens informatiereservoir in het onbewuste... ...of van een onbewuste band tussen een zeer groot aantal personen die elkaar niet kennen. Zegt voorlopig alle bewoners van Ganymedes. Wij hebben domweg te weinig inzicht in de zaak om tot een bevredigend theoretisch model te komen. Meneer Voortman, komen. ik verwacht niet alleen beschouwingen, ik wil feitelijkheden. Als wij ons niet met de verklaring bezighouden, zullen wetenschapsmensen van andere werelden ons voor zijn. Wat de regering weten wil, is hoeveel baby's er gewond zijn geraakt... Bij mijn weten heeft geen enkel kind enig letsel opgelopen. Misschien niet door de verplaatsingen zelf, maar wel daarna. Door slechte verzorging bijvoorbeeld, of door een ongeluk bij het halen of terugbrengen. Ja... Verder wenst de regering een overzicht van het aantal ongelukken... dat tijdens de verkeerschaos heeft plaatsgevonden. Wat wij nodig hebben zijn harde cijfers... Het aantal doden, het aantal zwaargewonden, het aantal lichtgewonden. Oh, Daarnaast oh. een economisch rapport. Mm. Hoeveel schade heeft het stillegen van het interplanetair verkeer veroorzaakt? En dan, hoeveel geld heeft het zoeken en terugbrengen van de kinderhonds gekost? Die Kuri Saba zal zich voor het gerecht moeten verantwoorden, meneer Footman. Hij zal weten wat hij op Ganymedas heeft aangericht. Mevrouw Muller, ik ben er zeker van dat geen enkel spoor van opzet hier... Soms gaat nalatigheid zover dat de grens niet meer te trekken valt. Het is niet onmogelijk dat de regering bij de rechtbank... ...verbouwing van de was persoonlijkheid zal eisen. Nee, excellentie. Ja, zeker. Maar daar is de mogelijkheid tot verbouwing toch niet voor bedoeld... De tweede wet op de ring is daar zeer strikt in. De celveranderingen die een persoon ingrijpend wijzigen... zijn alleen toegestaan bij lichamelijke gebreken... of werkelijk niet op een andere manier te genezen gedragsvoud. U hoeft mij de belangrijkste wet van onze tijd niet uit te leggen. Zelfs bij de meest notoren misdadigers... wordt persoonsverbouwing nauwelijks toegepast. Daarom hebben wij ook harde cijfers nodig... om de ernst van zijn misdaad te kunnen bewijzen. Een eminente intelligentie als die van Colisava... zou makkelijk beschadigd kunnen raken. Wat hij nodig heeft is meer verantwoordelijkheidsgevoel. De idee alleen al is nog verantwoordelijker. Een zwembad. Daarom staat de zwaartekrachtinstallatie aan. Ja, het is wel groot. ontzettend grootje. Ja. Er is alleen geen dakplank Zouden ze ook een bierenbadje hebben? Het ruikt naar zeewater. Dat is lang geleden, hè? Ja. Het ruikt zelden, geen lekkere lucht. Het is een hele ponystans die pas schoongemaakt is. Maar ja, waartoe dient dit wassen? Oh, stom. Je ziet het apparaat. Het staat veel te dicht aan de rand. Het is zijdnat van het mistwater. Nee, hm, dat wil ik eens even bekijken. Stop! Wie riep dat? David, doe niet zo gek. Want Dan moet je me weer vasthouden. Deed jij dat dan niet? Stop. Wie roept dat dan Yukio, daar. In het water. Ik dacht dat je geen hebt. bent. Pap, het zijn enge knosjes, ze komt gewoon weg. Doe niet zo gek, David, We kunnen hier niet komen. Yukio, het is een dolfijn. Het zijn er twee. En ik ben ik. En dan is er ook nog ik. Ze praatvissen. Papa, We zijn toch geen vissen? Oh nee. Maar praten? Ja, praten kunnen we wel. dat moet je ons niet aanrekenen. We hebben er niet op gevraagd. Want voor we praten konden, konden we er niet op vragen. Als we praten in staat, waar, dan konden we op praten. Wat? Ik snap er niks van. En het is het is toch zo de dolfijnen op Juno? Dat is een wat beter dan vissen. Want wij zijn geen vissen. Oh nee, maar nou, water. Oh. Oh. Ze duiken onder die paardjeswagens vissen. Dat waren helemaal geen mensen. Een oh, nee. prachtig stuk werk. Ik bedoel, deze twee zijn uiteraard het resultaat van een experiment van Angelo Angelini. Aardig ah. oh, en aardig. Luister op je af, pap. Dan zit hij weer onder water. Die, die, die, die. Dat dat Want vissen zijn we niet oh, nee. Die andere luisterde je ook af. Of was het nou dezelfde? Nee, hoor. ik zo dik ben. Ja, maar jij toch niet, hè, pap? Jullie, jullie liggen wel eens bij elkaar in bed thuis in de koepen. David. Mensen, mensen, mensen en een Altijd denken ze over mannen en vrouwen en mannen en mannen en vrouwen en vrouwen. En hoe het dan moet en of dat nou mag, dan de gekste regels verzinnen ze. En altijd weer anderen. He he. Als je verstaat niet, denk ik, je ze anders voor kunnen gebruiken. Ja, gewoon nou eens op. Ik bedoel, vertel eerst eens waar we nou eigenlijk een elektrische schok van kunnen krijgen. Ho Ik je met leuk. Dolphijt, heb je geen mensenhoord voor? Als we niet jullie tafel uitleggen, dan we al geen dolfijn. GELACH We <tie> kunnen niet mee lachen. Maar jullie zijn ook gek. Nou GELACH oh, Waarom is het hier gevaarlijk? Waarom kunnen we een schok krijgen? Ik, ik stel... geen het... uit jullie, jullie, mogen mijn vader niet pesten. Jullie, jullie zijn in dolfijnen, maar rotvissen. die waarschuwde ons. Oh, ja. Je moet die links van de deur openhalen. Dat is het automatisch signaal uitgeschakeld. Automatisch signaal? Het antwoordapparaat? Ja, dit is natuurlijk het apparaat, pap, dat, dat ik meteen al zag. Daar oh, aan hier. de waterkant. Oh, dat was heel verschrikkelijk, ontzettend goed voor mij. Zo. Die is uit. Maar waarom hebben Angelo en Jeremy het antwoordapparaat bij het wassijl neergezet? <laughs> oh, om ons mee dat je vakantie Antwoord. Het was gewoon kortsluiting, pap. Gewoon kortsluiting. En oh, Florus is hier nooit geweest. Hé, hey, jullie daar. Ik moet een rapport schrijven aan mijn regering. Daarvoor is het nodig dat wij eens ernstig praten. Oh, dat gaat het zo wel weer. Nee, maar niet eens dus mensen moeten altijd het om je gek te lachen. Bericht van Yukio Kurizawa aan de regering van Ganymedes. Juno, 12 juni 12 juni 2177. Op het moment bevind ik mij in de kantoorruimte van het verlaten laboratorium op Juno. Volgens de aanwezige aantekeningen bevinden de beide geleerden die hier werkzaam zijn, Angelo Angelini en Jeremy Bolt, zich op Titan, waar zij een congres over toekomstvoorspelling en toekomstbepaling bijwonen. Het uitvallen van het automatische signaal was te wijten aan een kortsluiting veroorzaakt door water uit het laboratoriumbassin. Wij hebben dat euvel verholpen. De bioloog Angelo Angelini experimenteert op Juno met twee dolfijnen. Op beide dieren heeft hij met verrassend goed gevolg hersenkweek uitgevoerd. Afgaande op een eerste oppervlakkige indruk... leek mij bij beide proefdieren een aan de mens gelijkwaardige intelligentie aanwezig. De onderzoekingen van neurofysioloog Bolt liggen op het terrein van de toekomstverkenning. Hij heeft een vloeistof, merkwaardigerwijs een drank, ontwikkeld die het de mens mogelijk maakt exacte voorspellingen te doen... over een tijd van ten hoogste 10 minuten. De moeilijkheden rond de overschrijding van de 10 minuten grens zijn wetenschappelijk zeer interessant. Inmiddels hebben wij alle vertrekken van het laboratorium grondig doorzocht. We hebben de baby niet gevonden. Wij zijn er ook zeker van dat het kind hier nooit is geweest. Wat leuk dat jullie overzien... David! Oh, ik maar vraag je, nou David, raak die deur toch niet zijn. steeds aan? Speel nou niet met die deur. Want wij zijn alleen maar twee poppen. Oh, ik word gek van, van die, die poppen. poppen. Kom mee. Kom, nou. Kom mee, de nou. vertrek, Halin. Voluit. En dicht die deur. Manja, zei nog wat dat jij nooit door elkaar schudt. Nou, het is dan weer eens heel ontzettend verschrikkelijk gelogen. Manja, een opschep om dit te doen of je aardiger dan mijn moeder zou zijn. Mijn moeder is heel ontzettend verschrikkelijk veel beter dan jij. David. Oh, David, ik ben... We gaan dan in het schip slapen. Ja. Ik ga nog even terug. Ik ga lekker met die praatpoppen spelen. Oh. Ik weet niet wat ik zeg. moet. Daar. Daar. Zie je, dat wilde ik nou wat weten. leuk dat, dat jullie op bezoek komen. komen. Ze beginnen niet waar ze gebleven zijn. Maar wat jammer nou, hè, dat, dat wij dat niet zijn. Elke keer is die deur open, doel de ze van vooraf aan. Want wij zijn alleen maar twee poppen. Dat hadden jullie natuurlijk al door. Zie je Eileen? Ze beginnen gewoon van vorm van. Dat hij ons op schoot ga zitten. Ook oh, ze nog naar het schieten. Maar, maar we kunnen jullie ja dus niet even kietelen. Ze zijn <laughs> niet zo dik als ze zou ze ook niet zo gauw moe zijn, die trut. Ik ga niet zelf. Wat is het dan? is je jrammelaas. Wil jij hem even vasthouden, Atta? Oh, wat is het toch, Atta? Ben jij nog steeds bang dat je dit weggeblazen wordt door zo'n gemeene kerel? Hij krijgt de kans niet meer, hoor. Daar zal jouw mama voor zorgen. Nou, nou kom dan maar even op schoot. Kijk, Nik, nou. nee, nee, je bent niet vuil. Oh. Toten, je wilt toch lekker bij je mama zijn? <middels> Atta, kom nou gauw. Zit op het knietje, zit op de schoot. Straks val je uit de boot. Atta, Atta, kom nou gauw. Zit op het knietje, zit op de schoot. Straks val je. Excellentie. Meneer Voetman, wat komt u hier doen? Ik kom zojuist van de Prasino-koepel, excellentie. De koepel waar Corrizaba woont. En waar hij zijn onverantwoordelijk experiment uitvoert. Ik uh, wilde zijn apparatuur naar de universiteit uit overbrengen. ogen ook al is de telekinetische versterker beschadigd. Hij blijft van onschatbaar belang. Bovendien achter ik het heel goed mogelijk... met onze dienst middelen de nodige reparatie te verrichten. Maar houdt u met de goede, excellentie. Ik, ik ben bijzonder geschrokken. De versterker... Daar versterker is dus niet meer in de Prasino-koepel. Dat wist u? Ja, Tijdens het laatste gesprek dat ik gedwongen was met Kurizawa te voeren... zijn we overeengekomen dat zijn aantekeningen en zijn apparatuur... ook al was die defect, beter niet op Ganymedes konden blijven. De soort experimenten die hij verrichtte... horen niet op bewoonde werelden uitgevoerd te worden. Dat is ook iets dat voor de rechtbank naar voren gebracht zal worden. Ja, ja. Het groene, grasbedekte Ganymedes is een gelukkige wereld. En als president van Ganymedes is het mijn taak... de bedreigingen van dat geluk te keren... U ja, bent inderdaad een ultimaat. Zijn wij niet allemaal aanhangers van Batombo tegenwoordig? Oh, jawel. U bent toch niet zoals onze onverantwoordelijke en gevaarlijke Kurisawa? Een volgeling van die Plutoonse professor Odenichus... met zijn neo -mechanisme. De onverschilligheid van Kurisawa voor de gevaren... waaraan hij zijn medemensen blootstelde... zijn een duidelijk voorbeeld. Och, stil, stil, stil, stil. Ja, ja, ja, Alta, stil maar... Hij zal je nooit meer kwaad doen. En laten we ons beperken tot de vraag wat er met die onvervangbare apparatuur gebeurd is. Alles bevindt zich aan boord van Koresawa's ruimteschip. we. Aan die kant, David. Ja. Ja. Even achteruit. Ik had dat je al die apparaat had ingeladen. Zo, dat was het zwaarste deel van de telekinetische versterker. Goeie ijskaal hebben ze hier op Juno, zeg. Mag ik de afstandsbediening doen? Nee? Oh, ja, waarom ook niet? Hier, de instrumentenkast moet precies naast de werkbank komen te staan. Ja. ja? ja een paar centimeter opzij. Jeremy en Angelo zullen ook verbaasd zijn als ze thuiskomen. Ze zien al die heel verschrikkelijk ontzettende grote dingen voor jou in scheep zal staan. Ik heb de aantekeningen <laughs> en een verslag op de werkbank gelegd. Met een briefje erbij. Trouwens, de notities neem ik mee. Dan heb ik onderweg naar Mars iets interessants te lezen. Gaan we nu al dan? Wat is het juist zo leuk? Uh, al die praatpoppen, die, die, die praatvissen die geen vissen zijn. We zijn hier niet voor ons plezier, David. Uh, nou ja. Waar is Eileen toch? Nou oh, die. hoe oh, die is geslapen. Dat was moe, ze, geloof ik. Jullie hebben toch geen ruzie gehad? Uh. Heb je iets vervelends tegen de gezicht? Nee, nee, hoor. Waarom vertoont ze zich daar niet? Met al het lawaai van het uitladen moet ze toch wakker geworden zijn? Ja, zeg, ik ga nog even die praatvissen gedag zeggen. Ja, ja, maar meteen terugkomen, hoor. Ja, ja. Nee, ik heb daar geen tijd. Wat leuk dat, dat jullie op je bezoek komen. Nee, geen bezoek. Ik ga alleen de dolfijnen even op de ja, dag zeggen. Nou, hè, dat, dat wij dat... dat niet zijn... We gaan weg. Meneer, ik ben geen meneer, maar een vrouw. Ik zou een meneer zijn. Nee, nee, nee. nee. Hey, niet spatten, dan heb ik direct nog de kleren in het ruimteschip. Help, blijf ze die... niet, Klee. Hij is zo moeilijk, dikke ja. Niet dik genoeg, niet Dat was makkelijk. ik vind het vervelend dat we weg moeten, maar we zoeken een young baby die mijn vader weggedacht heeft. Ik bedoel, nou hij is pas heel verschrikkelijk ontzettend knap. Veel beter nog dan Jeremy en Angelo. <lacht> nee, daar hoef je niet om te lachen. Het is gewoon heel verschrikkelijk ontzettend waar. ik het allemaal zo zinloos. ik begreep niet wat ik wilde, wat ik zocht, wat ik verlangde. ik begreep david beter dan jij. nee, nee probeer me niet tegen te spreken. al ontken je het met je mond, als je eerlijk bent voor jezelf, weet je dat ik gelijk heb. maar david merkt niet dat ik hem help. hij wijst elke warmte van mij af en zoekt die bij jou terwijl jij zo verstrikt zit in je eigen schuldgevoel. Prachtig werk, roep je bij twee zwetsende vissen. Geïnteresseerd buig je over aantekeningen van collega's. Niemand mag je te nakomen. Met moeite bij dat toe te bewegen werkelijk naar Floris te zoeken. Om geloof te huichelen in een zaak waar je werkelijk helemaal niet in gelooft. Floris, waar onze hele tocht toch eigenlijk om begonnen is. Floris, die, die jij... Oh, Joekjo, ik geloof er niet meer in. Met elk uur dat verstrijkt wordt de kans kleiner. Ik heb nooit gedacht dat er werkelijk een kans was. Ik, ik heb alleen geprobeerd om die zekerheid... die zekerheid weg te duwen, uit te stellen, te ontkennen. Maar ik weet beter, Joekio. Floris. Mijn Floris. Onze Floris, Joekio. Oh, laten we ermee stoppen. Er zijn twee mogelijkheden in deze zaak, Eileen. De eerste, dat Floris stierf binnen de vier seconden nadat hij werd verplaatst door de kracht van de versterker... en daarbij blootgesteld aan de dodelijke condities van de ruimte. De tweede, gebaseerd op de kennelijke voorzichtigheid waarmee de verplaatsing van alle andere kinderen gepaard ging... dat Floris terecht is gekomen in een andere wereld, in een omgeving bovendien die hem voldoende overlevingskansen biedt. Wij nu houden tot het tegendeel bewezen is deze tweede veronderstelling als leidraad van ons handelen. Jij bent een ijskoude formalist. Dat is wel verdomme, maar begrijp je dan niet dat juist dit formalisme onze redding is? Dag praatpoppen, moet opschieten ze willen weg. Ze zitten er, wacht in het schip. Ja. Ja. ja. Ze zijn toch wel heel verschrikkelijk ze het boos zijn. Ik denk dat we toch, toch veilig blijven. Nou, dag hoor! Wat jammer nou, hè, dat wij dat niet zijn. Klaar voor vertrek? Je hebt je dektorband toch om, Eileen? Ja, kijk maar, de sluisdeuren van de hal gaan open. Ja. David, ja. je had die vloeistof, die drank, van Jeremy niet mogen meenemen. Ja, maar nou, zelf heb je de aantekeningen van Jeremy en Angelo bij je, om ze af te kijken. Nee, om ze te lezen. Ten eerste zijn het fotocopieën. Ten tweede ken ik Jeremy en zeker Angelo al heel lang. Ik heb met ze gewerkt. Ik heb veel aan Angelo te danken. Een uiterst bekwaam man. Nou, toch niet zo knap als jij? Nee, beter. Nou, ja, maar de dolfijnen die zeiden dat ik die fles mee moest nemen. en, en die zijn door Angelo verstandig gemaakt. Onverantwoordelijke beesten. Nou, zal ik nog even uitstappen, dan om terug te brengen? Nee, we gaan. Naar Mars. Naar ja. Mars. Vanaf de zon gerekend, volgend op Mercurius, Venus en de oude aarde, de vierde planeet in ons zonnestelsel. Kleiner dan de aarde, met maar een derde van de aardse zwaartekracht, is het toch de planeet die de mensheid van oudsher het meest heeft geïntrigeerd. Ondanks de ijle dampkring met een kwikdruk van niet meer dan 6 à 7 centimeter... ...vergeleken met een normale aardse druk van 76 centimeter... ...en een bar, levensvijandig klimaat... ...werd Mars tegelijk met de maan... ...een van de eerste aardse kolonisatiedoelen. Deze vroegtijdige kolonisatie... ...heeft een aantal negatieve effecten tot gevolg gehad. De bekendste daarvan zijn de Martiaanse burgeroorlog van 2043... ...waarbij duizenden in een tijd dat het drinkprincipe... ...notabene al lang was ingevoerd, de dood vonden... ...en de beruchte Martiaanse onlusten van 2075, waarbij ook alweer slachtoffers te betreuren waren. De technologische achterstand, zeg maar achterlijkheid, is een ander opmerkelijk facet van Mars. Daar Mars werd gekoloniseerd voor de kunstzonnen waren ontwikkeld... ...en voor men een techniek beheerst om een goede dampkring aan te brengen... ...heeft Mars geen kunstzonnen, maar daarnaast wel een nauwelijks veranderde mensvijandige dampkring... ...die grotendeels uit koolzuur bestaat. De circa 90 miljoen inwoners van Mars... leven daarom nu nog onder gigantische koepels. De grootste koepelstad is die over de krater Nix-Olympica... met een doorsnee van 483 kilometer. De tweelingkoepel Gorky steinbeck in de woestijn Hellas... is de tweede grote stad. Mars is bij de interplanetaire regering vertegenwoordigd... door de federatie der twintig koepels. Een bond van de twintig grootste steden elk met zijn satellietsteden en dorpen. Daarnaast bestaan er echter vele kleinere gemeenschappen... die zich niet aan de centrale administratie willen onderwerpen. De meest uitgesproken tegenstanders vindt men in de zijdalen van de 5000 kilometer lange... soms 6 kilometer diepe Titonius-Lakus-Kloof. Volgens de rapporten treffen onder deze mensen heden ten dagen nog vele afstammelingen aan van de tijdens de burgeroorlog en de onluste verslagen leiders. Mars. We zijn er. We zijn er, maar... Je valt maar. We zijn pas in de ruimtehaven. Het gaat hier nog ouderwets. We worden van de ruimtehaven in een zweefbus naar de stad gebracht. Olympica. dat heb ik wel eens gezien op diepte tv. Doe de deur maar open, Eileen. Er staan mensen op ons te wachten. Kijk eens voor aan een man met hele grote oorknoppen. Officiële ontvangst natuurlijk. Neem jij nou die fles van Jelly mee, pap? Ik bedoel, ik heb er onderweg naar Mars veel over gelezen. Dan nou komen jullie! Ja, ja. Mevrouw meneer Kurizawa, jongeman, mijn naam is Boersma. Uit naam van de Martiaanse regering, de glorierijke federatie der twintig koepels en in het bijzonder van het stedelijk bestuur van Olympica heet ik u hartelijk welkom op onze planeet. Dank u. En uh, wat is de bedoeling? Worden we eerst naar ons hotel gebracht of gaan we meteen aan het werk? Laat mij u voorgaan naar de zweefbus. Dan bespreek weer onderweg naar Olympica de gang van zaken. Uitstekend. Oh ja, ja, ja, goed. Pap, wat doe je nou? Ik neem twee druppels uit die fles, David. Ik wil weten of die vloeistof, die drank van Jeremy, werkt... Het was het vijfde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelste was Viciarone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Veilands. Aileen door Curry van der Linden. De presidenten was Joke rijtsman hagelen Voetman was Hans Veerman. Inspecteur Boersma, Kees van Ooyen. Jeremy en Angelo werden gespeeld door Herb Orizant en Frans Somers. Goeiemfui, door Gerry Mantel en Donald de Marcas. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden, technische realisatie Jan Bosboom, Peter Echtenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Rie, Ad leuke.